De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukenloos Goed voor de dag komen. Met de nieuwe Toyota Sierrar Plus ben je klaar voor het echte werk.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 Over gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Riedel, je verdient het. Windfarm. Serious huh? hmm. gourmet. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl/slash windfarmed. Koop niet alleen sparen, maar ook busparen bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop, bloeksinezappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm -hmm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets.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 Ga snel naar Bol. 538 nieuws. 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is onrust in de partijtop van de BBB vanwege de keuze voor de nieuwe partijleider. Het is Henk Vermeer geworden en dus niet Mona Keizer. Sommige ingewijden hebben het in de Telegraaf over broedermoord en een dolk in de rug voor Keizer. President Trump heeft een persconferentie gegeven... omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een streep zet... door een hoop van zijn importheffingen. Trump is daar woest over. Hij zegt dat de rechters beïnvloed zijn... door de belangen van andere landen. Corne H., die twee jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede... is diep teleurgesteld dat hij nog niet naar een tbs-kliniek mag. Hij vindt dat zijn behandeling hard nodig is... omdat hij naar eigen zeggen stemmen hoort. Een tijdje geleden gijzelde hij zelfs nog medewerkers in de gevangenis. En het album The Life of a Showgirl van Taylor Swift... is het bestverkochte album van 2025. Er zijn wereldwijd ruim 6 miljoen exemplaren van verkocht. En dat is knap, zeker omdat het album pas in oktober uitkwam. In 2024 kwam het bestverkochte album ook van Taylor. Toen was het The Tortured Poets Department. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft regenachtig vanavond, maar vanaf morgen wordt het in ieder geval een stuk zachter. Het kan dan tussen de 8 en 12 graden worden. En tot zover het 5 nieuws. Eva, dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment twee verdragingen. De A1 richting Osnabroek tussen De Lutte en Duitsland, 5 minuten. En de A76 richting Aken tussen Schinnen en Ten Essen, 9 minuten. En komt door de auto met pech. Ook flitsers, de A1 richting Eemnes bij Amersfoort, 39,8. De A50 richting Apeldoorn bij Epen 222,1. De A200 richting Haarlem bij Halfweg, 8,5. En de A205 bij Vijfhuizen, hek de 3,9. Wauw, bij Ethos de beste acties voor jou. Zoals Davitamon, Bional en Imea, één per se gratis. Dat is een goed moment om vitamines in te slaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. papi. Papi. Terlulu. gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met duizend extra punten voor members. Mediamarkt.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 Nu in 0909 30538. Doe je zo meteen mee aan het vrijdagavond kwartet. Kans op prijzen. en hypnotise. Vrijdagavond, 12 minuten over 8. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met Eva Floon er gezellig bij. Yo. En traditiegetrouw, het grote vrijdagavondkwartet. We hebben een geluid. Dat geluid moet je als 538-luisteraar na gaan doen. Je kan nog meedoen trouwens. 0909 3000 -538. Ik herhaal, bel snel in. Zoek een gezellige mensen. Maak je kans op mooie prijzen. 09. 09 30538. Je hoort een geluid en dan moet je dan vervolgens op de beste manier mogelijk, de meest enthousiaste manier mogelijk, moet je dat na gaan doen. Dat moet vier keer gedaan worden door vier verschillende mensen en aan het eind moet dat ook nog eens tegelijkertijd gebeuren. Als iedereen dat goed doet, dan ga je ervandoor... door met een mooi 538 reizenpakket. Dus 09 09 30538. Doe snel mee, bel snel in. ze hebben het uh... Gaat het al laten horen of was het eventjes? Nou, ik ben wel benieuwd. Ja? Oké, okay, daar komt hij. Je hebt het al eerder gehoord, al, trouwens. Gaat hij daar nog onder? Gaat hij daar nog onder? Gaat hij ja. daar nog onder? Ja, ja. Ja, gaat hij ja. daar een honderd? gaat hij daar een honderd? Ja, ja, ja. Dit gaat voor de duidelijkheid over Utah Leerdam. En het ging eerst over de tijd van Femke Kok, die natuurlijk fantastisch was toen op de duizend meter. En dat werd uiteindelijk door Utah grandioos verbroken. Het is uh, tijd om naar de, de kandidaten toe te gaan. Ik zeg hallo tegen Janet. Ja, Janet hier. Hey Janet. <laughs> Hoe is het? Goed. Ja, mooi. Ik heb het op de bank hebben jullie. Oh, wat lekker zeg. Wat, wat heerlijk. Nou, Je zit net, we komen zo bij je terug, want we gaan ook nog even Alex voorstellen. Alex, goedenavond. Ja, heerlijk. Goedenavond. Hallo. Hey Alex, alles lekker? Ja, zeker. Mooi. Ja, zeker, ja, zeker. En van uh, Alex door naar Marit. Hey, hallo. Goedenavond hey. hier. Hey Marit, hallo gezellig. En van Marit gaan we door naar Sterren. Ja, Dag, goeiedag. Hey, goeiedag. Alles lekker? Ja zeker. Nou wat mooi. Nou dan, dan zijn er volgens mij vier kandidaten. Ze hebben er zin in. Ze zijn er klaar voor. Dan gaan we natuurlijk weer eventjes terug naar Jeannette. We gaan nog steeds, nog één keer dat fragment laten horen. Daar komt hij gaat hij daar nog onder? gaat hij daar nog onder? Gaat-ie ja. daar nog onder? Ja, ja, ja. Ja, Jeannette. Ben jij er klaar voor? Ja. Ja. Dan zou ik zeggen. Ga je gang. Javi! Wat? Jeanette, je moet, je moet het geluid nadoen wat je net hoort, hè? Ja, maar ja, ja ik werd liever afgeleid door verschillende dingen. Oh, okay. oh is alles oké? Okay? Ja, is allemaal oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Wil, je, wil je hem nog een keer horen? Of denk je dat het Ja. ja? Oké. Okay. Ga je gang. Jeanette. Ik hoor niet. Nee, je zei tegen haar, wil je hem nog een keer horen? Oh, maar hij bedoelde, oh, ja. wil je hem nog een keer doen? Ja, wil je hem nog een keer doen. Uh, nee, ah, niks ik pas Ah. Maar Jeanette, dan is de rest ook uitgeschakeld bij deze. Ja, jammer voor de rest. Maar ja, dat is teamwerk hè. Zo. Nou. Maar dan laat je niet je beste teamkant ja, even zien. Leuk op verjaardagen, Jeanette, volgens mij. Nee. Ja, dat weet ik wel niet de <lacht> <lacht> Dat weet ik wel, op verjaardag. Ah, uh, nee. Oh, nou, Alex, Marit en uh, Sterre. Wat erg voor jullie, maar Jeanette uh, gooit de handdoek in de ring. Ah, nou, dat ja. vond we al. Ja. Ja. Zonder. Ik ben er ook een beetje beducht van. Dit is beetje... nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het vrijdagavond hey. nou, nou ja, ja, maar Nee, maar ik ben er maar alcoholvrije dier en uh, mijn koffie. Oh ja, ja. Nee, ja, dan gaat het niet, mee, dat snap ik ook, ja. Nou, verdorie, ja. Je drie Moldeinjes, dus wij drieën kunnen nou, dat nog door. Maar het was wel leuk om een keer live te zijn. Was de eerste keer. Ja, dat is ja, maar ook. Ja, ik denk ook de laatste. Ja. De <lacht> <lacht> <lacht> nou, dan houden we het op met het vrijdagavond. Ja, ik, kijk, ik zou zeggen, we gaan lekker door. Maar de, de, nee, de, regels, de regels zijn, zijn heel streng. de regels Ja, het is heel vervelend, maar zo is het. We moeten, we moeten luisteren naar de jury. Uh, dus bij deze helaas voor niemand prijs. God, nou, dat de eerste editie van de vrijdagavond. Dat dit toch bij mij moet gebeuren, is dan weer jammer. Um, het vrijdagavondshow op 58 met zometeen David Guetta. Wat gebeurt hier? Die is klaar. Een open light hoorde die op 5 uur achter. terwijl wij inmiddels zijn bijgekomen van het net Wat ja. uh, de, toch wel door uh, onze eerste kandidaat van het vrijdagavondkartet, Janette. Voor de rest uh, ziekelijk uh, onver werd geholpen, die droom, op uh, prijzen. Ja, ze, ze deed mee, maar ze wilde niet meer. En ja, als er nee. één niet wil, dan kan uh, het, het kwartet niet gespeeld worden. Want een kwartet krijg je niet met drie, nee. maar met vier. Maar ook wij hadden wel medelijden eigenlijk met de andere drie kandidaten... die wel volledig inzet wilden tonen. En dus hebben ze wel gewoon eventjes wat goodies opgestuurd. Ja. Eindgoed, al goed. Um, Zometeen Eva, met nieuws. Ja, er is ophef over een nieuwe spray van AX. Uh, zo wat er uh, aan scheelt. <lacht>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 Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De huishoudbeurs wacht op jou. Shop bij Ethos, Philips, Intertoys en andere topmerken. Geniet van optredens van grote Nederlandse artiesten... en nog zoveel meer om je de hele dag in onder te dompelen. Tickets vanaf 7,95. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland... ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl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 Your nu bij Ikea, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% Ikea Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. Ikea, een wereld aan ideeën. Deze week in de bonus: AH-witte druiven, pitloos en sebeldruiven, 1 per gratis. Alle Arla Skeer 450 gram. 1 per 1 gratis. Alle Knorwereldgerechten en maaltijdmixen. Ook 1 per se gratis. En alle Ben Jerry's en Magnum Pines. Ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekker van Albert Heijn. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat.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 coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. UForce, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.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 Garantie. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Honda, the power of dreams. Nu naar trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten Quantum en Ultimate voor maar 25,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken? De vrijdagavond van 538. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met Eva. En nieuws van Eva. Ja, deodorantmerk AX komt met een lower body spray. En die spuit je niet in de knieholte, maar in je onderbroek. Uh, editie NL die vroeg aan AX van uh, nou, hoe komen jullie daar nou op? En daar kregen ze het volgende antwoord op. Nou, we doen elk jaar veel consumentenonderzoek. En op die manier komen we achter nieuwe inzichten. Dus als we consumenten kunnen verrassen, uh, kunnen laten lachen een beetje... dan uh, denk ik dat we zijn geslaagd. Ja, ja nou ja, als ze een beetje kunnen laten lachen... een dermatoloog die reageert minder enthousiast. Hij zegt, nou ja, zo'n spray dat voegt echt niks toe. Je kan ook gewoon een geurtje of deo daar spuiten... als je maar een beetje oplet dat er niet te veel alcohol in zit. Maar dat lijkt me... Dat, ik, ik voel de irritatie al aan mijn huid op het moment dat je daar in die intieme zone... met dat soort chemische dingen gaat spuiten, nou, toch? Wat ik even niet uh, nog gehoord heb... is dit dan voor vrouwen en voor mannen bedoeld? Hebben ze voor nou, Axe is wel alleen voor mannen, dacht ik. Ja, toch? Ja. Nou, Ten eerste ben ik heel erg benieuwd naar het consumentenonderzoek. Het kan, het kan me niet voorstellen dat iemand heeft ingevuld... van, nou, weet je wat ik nou echt nog mis? Een geurtje voor mijn ballen. Um, maar doe je wel eens deo daar? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar volgens mij deden jongens op de middelbare school... deden dat wel eens, ja, hoor. Ja, ik, ik, het staat me zo bij... Nou, moet ik ook gewoon ja, heel eerlijk bekennen... Dat, dat het daar ook niet stinkt bij mij of zo, hoor. Ik zou ook, ja, nou, ruik je ik... vaak niet zelf. Nee, nou, oké. Okay. Dat, ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar... Uh, nee, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik dat uh, daar... even lekker allemaal ga inspuiten. Dat, is, dat irriteert alleen maar. En dat is, dat is hartstikke koud trouwens ook bedenken. we ja. Heb je ooit eens zo'n aks gebruikt voor onder je oksels? Ja, die vindt, dat is heel intens inderdaad. Ja, dat is echt. Dan krijg je een soort van... Uh, alsof je van dat... Uh, hoe heet dat? Van dat uh, koude, koude spul op je... Uh. Nou goed, maakt Deodorant. Niet uit. Deodorant inderdaad. <laughs> je ja. ja. nee, moet er niet aan denken. Maar het is dus nu wel gewoon te koop al. Nee, nog niet volgens mij. Maar ze komen ermee. Ah, okay. Nou, oké. Het voelt ergens ook als een 1 april dingetje. Maar we uh, gaan... Nou, ja, dat het valt het vroeg dit jaar. Dat is waar. Uh, dankjewel, Eva. Jordi Warners. Met Alesso Becky Hill, Jano, David, hier is Talk to Weekly. You look like someone I know. Breathe like a picture, dangerous as a dagger. Mm. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Maak dit al. Uh, ik schrok een beetje dat dit liedje al afgelopen was. Sorry. Ja. Dat, uh, dat, dat, uh, dat had ik even niet geschreven. Kan er best overkomen. Uh, Alessio Hill en Surrender hoort die op 5 uur 8. Hebben jullie weer eentje trouwens? God ja zeker wel. Oh, Eva, zeg maar. <lacht> is het die van de VDP? Ja vertel. Is dit een man weer Ja, over ons eten te vergeten? Ik heb jullie deze week zitten neuzen. Het is geworden. Bevertrush. Uh, ik zal zo onthullen hoe het trouwens kan dat bevers altijd bomen omkragen... maar dat er nooit eentje op ze valt. Oh. Uh, maar eerst gaan we even naar Truus, want die heeft een ontzettende roltijd achter de rug. Twee maanden geleden werd ze gevonden door een wandelaar in de bossen van IJsselstein... En het is een beetje onaardig om te zeggen... maar er was eigenlijk weinig bever aan Bevertruus meer. Ah. Uh, op sterven na dood, slap, longontsteking, veel te licht. Ze woog maar 8 kilo. Nou, dat is in beverland niet veel. Nee. Uh, en normaal zijn bevers ook best gevaarlijk. Uh, want dan kunnen ze met die grote tanden van ze bijten. Maar Truus die had daar niet eens de kracht voor, dus die kon je gewoon oppakken. Maar ze is opgelapt in een opvangcentrum. Uh, onder warme lampen gelegd, nodige medicijnen gehad... en nu is ze dus weer helemaal het vrouwtje... En deze week is ze weer losgelaten, helemaal in het wild. En dat hadden de verzorgers niet verwacht in IJsselstein. De verzorger die was erbij en die zei, ik was zo blij, ik moest gewoon bijna huilen. Uh, dat zei hij tegen RTV Utrecht. En dat is eigenlijk gewoon weer een prachtig verhaal... over de levenslust van een dappere bever. Hoe heette deze bever? Truus. Truus. Is het familie van John? Nee. nee. En, en ook niet van Kees, oh, ja. de bever. Okay. Uh, maar dan hadden jullie nog van mij te goed hoe het kan dat bevers uh, altijd een boom omknagen... maar dat er nooit eentje op ze valt. En dat is dus omdat zij tussen het knagen door... dan stoppen ze even met knagen, houden ze pauze... en dan luisteren ze naar het kraken. En zij weten kennelijk precies wanneer de kraak zodanig is... dat die boom ieder moment kan omvallen. En dan nemen ze de benen. En als ze die niet horen, dan knagen ze nog even door. Nou, oh, waanzinnig. Wat een slimme beest, hè? Ik denk dat ik wel dit de leukste uh, dier van de week tot nu toe vind. Ook de meest leerzame dier van de week tot nu toe. Oh, maar mag ik dan nog iets vertellen? Ja, zeker. Uh, bevers die bouwen toch altijd dammen? Ja. Uh, en dat is echt een kennelijk een onstilbare drift die ze van binnen voelen. Ja, ja. Uh, dus uh, er was een keer een bever in een opvang... en die liep rond in een woning van de opvang uh, rond. Maar die, die moest dammen bouwen. Dus dan ging die met huishoudelijke artikelen deuren barricaderen. <laughs> Zo grappig. Die heette Beef. Dat was niet uh, truus. Was dat dan? Dat was het wel, uh, afgerond, ja. Afgerond, ja. hè? Oh, Eva, zeg maar. <laughs> ah, wat is een dier van de wein? Ja, vertel. Is het een manje Over een ontzettend durvige tijde. Happy to start the day Headline riots, the world is on fire I pour me another to keep me from going insane En don't go yet hoorde je in de 538-avondshow. Een nummer wat uh, nou wat mij betreft echt bij de zomer hoort. En het scheelt, want we zitten midden in de 58 zomerweken Kijk aan! Ja, en nou ja, goed, als je naar buiten kijkt dan denk je... ja, zomerweken. Nou, dat heeft ermee te maken dat wij deze week en volgende week... een rad hier in de studio hebben staan. En op dat rad staan zomerse bestemmingen. Zoals Ibiza, Creta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Roland, Spanje... En daar kun jij kans op maken om daar naartoe te gaan. Een geheel verzorgde zomervakantie voor jou. Wat moet je ervoor doen? Nou, Goed naar de radio luisteren vanaf maandag weer. Maandagochtend van zes tot zeven uur s avonds. En dat volgende week nog iedere dag. Dus zes tot zeven avonds. Dan hoor je een 538-hit. En uit die 538-hit is een woord weggeplonst. Als jij het woord weet, bel je naar de studio. Geef je het goede antwoord. Ja, dan mag je dus een uh, slag aan de draad geven. Kan hij ook nog op de Joker terechtkomen? En als je op de Joker terechtkomt, dan mag je zelf kiezen naar welk vakantieland je toe gaat. Is dat niet mooi? 50 zomerweken, volgende week gaan we verder. Maandagochtend 6 uur en alle informatie check je op 5 Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 Man is depressief, oh man, ik krijg honger. mens bent wat houdt van goede billen, dan had je net TV 58 aan uh, hebben moeten staan. Want die videoclip van Topic en uh, Fireboy, Body, goh! Ik heb, ik, ik heb eerlijk gezegd gezien. niet naar de videoclip nee, zitten kijken. Was ik, zie, een, uh... ik zag het nu pas voor het eerst. Hoor. Je ziet alleen maar vrouwen in bikinis in, in water uh, zwemmen. En dan met name heel veel close-ups van de billen. Oh, ja, daar heb je natuurlijk nu niks meer aan... als je nu net de plaat gehoord hebt. En, maar dan uh, weet je het de volgende keer dat hij komt. Precies. TV538 zenden we ook gewoon de videoclips uit. Hé, hey, uh, ik blijf nog even een uurtje zitten voor de weekendmix. Ja, nou, ik ga alvast inpakken. Ik zou het heel gezellig vinden, maar uh, ik moet door. Snap ik, snap ik. Nou, dan uh, Eva, zeg ik uh, tot snel weer. Volgende week ben jij uh, met Bas en Dillen in de uh, middag te horen. Met de middagshow. Uh, nou ja, zometeen ben ik nog met de weekendmix te horen. en Morgen om twaalf uur ook weer, dus gezellig. fijne weekend!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 Je kunt alleen deze week nog krassen bij Albert Heijn. Krijg bij elke 15 euro aan boodschappen een kraskaart. En kras altijd een gratis product. Dus er wacht je nog op. Ga snel naar de AH-app en kras mee. Lekker van Heijn je shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets. Keukenkovers opgelet. Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf A-merkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Kom langs op 26 februari. Super Thursday bij Amsterdam The Style Outlets. Christina Curry, Mariska Bauer en Brace. Twee dagen en één nacht samen. Geen scripts, geen filters, alleen echte gesprekken. Ik heb zes kinderen. Zes? Bij zes verschillende moeders. Ah. Open, puur en onverwacht emotioneel. Het waren twee fantastische dagen. Zondag om 8 uur op 6. Op zaterdag 7 maart is het weer tijd voor Oranje. De Oranje Leeuwbinnen spelen een WK-kwalificatiewedstrijd... Tegen Ierland in Utrecht. Beleef de strijd, de passie en de trots van Oranje. Koop nu je tickets via onsoranje.nl slash tickets. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid... geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker, ah.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 Hij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Vergeet het speelkwartier. Dit wordt een speelweekend. Nu bij Kruidvat tot en met zondag heel veel speelgoed. Tweede halve prijs. Nou, wie als eerste bij de winkel is. Hohohoho! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.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 Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.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 Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom al ook shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum, stap nu over op het Altijd Alles netwerk... en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en TV Start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 538 Nieuws, 9 uur. De politie en de Belastingdienst hebben de Big Brother Award gekregen. Dat is een prijs voor bedrijven... In